Twee mannen die op kerstavond 2017 in Rotterdam werden opgepakt... voor betrokkenheid bij terrorisme... zijn veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar. Er kon niet bewezen worden dat de mannen ook concrete plannen hadden... voor een aanslag. De OM had tegen beide mannen vier jaar cel geëist. De politie werd voor een van de twee mannen, een 30-jarige zweet... van Iraakse afkomst, gewaarschuwd door een buitenlandse politiedienst. Bij doorzoekingen werden onder meer een testament... video's van IS en handleidingen voor aanslagen gevonden. Vrachtwagenchauffeurs samelen geld in voor hun collega uit Landgraaf... die wordt verdacht van het doodrijden van een 50-jarige actievoerder... van de gele hesjes. Dat gebeurde afgelopen vrijdag in Vizé... bij een blokkade van de snelweg E25 van Luik naar Maastricht. De chauffeurs willen de eventuele proceskosten van de vrachtwagenchauffeur betalen... zegt de voorzitter van de Belangenvereniging. Volgens hem zijn veel collega's bereid om de chauffeur te helpen. De man uit Landgraaf is nog niet aangehouden. Minister Bruins wil dat groothandelaren en apothekers een medicijnenvoorraad van vier maanden aanleggen. Op die manier wil hij de stijgende medicijntekorten tegengaan. Uit cijfers van de apothekersorganisatie KNMP bleek dat het tekort vorig jaar opnieuw is toegenomen. Bruins gaat woensdag om tafel met de betrokken partijen. Groothandelaren en apothekers zijn nu al verplicht een voorraad aan te leggen, maar in de wet staat niet hoe groot die moet zijn. Volgens minister Bruins kan een voorraad van drie tot vier maanden een groot deel van de tekorten oplossen. Drie mannen die een overval pleegden op het huis van darter Raymond van Barneveld in Den Haag... moeten als het aan het OM ligt tot vijf jaar de cel in. Zijn vrouw betrapte de inbrekers die dachten dat er niemand thuis zou zijn. Ze werd geslagen en aan haar haar getrokken. Het weer. Vanavond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen begint dan bewolkt, mogelijk ook wat motregen. Smiddags is het op de meeste plaatsen weer droog en het wordt zo'n 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 is zin in ZFM. met nu de herhaling van Alternative FM. To you I say goodbye. I feel upset. I'm not a fan should find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 something And he, he was quite the same. Always lonely, but with no one left to blame. He made a a promise, oh so. She lay down to sleep so impatiently. But before she woke up, tomorrow. zie Yeah. are up for sale